Volgens het COC levert Hendricks een bijzonder waardevolle bijdrage aan het debat over seksuele voorkeur en geeft hij veel moslims de kracht om te zijn wie ze zijn. Twee weken na de grote protestactie tegen het homohuwelijk hebben in Parijs tienduizenden mensen gedemonstreerd voor legalisering. Volgens de organisatoren waren er 120.000 betogers op de been. De politie spreekt van de helft.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 Opstelte werd in het voorjaar van 2012 ingelicht... een half jaar voordat het onderzoek tegen zijn partijgenoot van Rijn naar buiten kwam. Volgens Opstelte is het gebruikelijk dat bij een strafrechtelijk onderzoek tegen een parlementariër de minister wordt ingelicht. In Brazilië zijn nu alle 232 lichamen geborgen na de brand in een nachtclub. De politie zegt dat het dodental kan oplopen omdat er nog veel gewonden in het ziekenhuis liggen. De brand brak uit tijdens het optreden van een rockband in een nachtclub in de zuidelijke stad Santa Maria...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 Herhaling. ...ook vandaag lijkt ...op een aantal projecten... Nou hoef je natuurlijk ook geen hogere wiskunde te kennen... ...om te vermoeden dat het allemaal wat effectiever kan... ...maar oké, okay, hogere wiskunde kan wel helpen om uit te rekenen... ...hoe het allemaal beter kan. Wiskundige Twan Dollevoet bedacht een betere dienstregeling... ...en hij is hier te gast. Vetzucht gaan we het over hebben. Het begint allemaal in de hersenen, dat wisten we al. Maar wat gebeurt er als je ratten laat snacken? En opmerkelijk daarbij is dat vooral de combinatie van reep en frisdrank de rattenhersenen helemaal op hol doet slaan. En we gaan het hebben over gif in de bodem. In het drinkwater zijn verontreinigingen geconstateerd gelijk aan die welke in de bodem zijn aangetroffen. Gif in de bodem. Dick Roelofs bedacht een snelle methode om dat op het spoor te komen. Het springstaartje. Een insect dat niet terugdijnt voor een beetje gif. En uh, ja, laten we maar eens beginnen met de vraag wat wetenschap eigenlijk is. We vroegen het in het museumpark in Rotterdam. Wetenschap, ja, nou, ja dingen die uh, onderzocht worden en bewezen zijn worden, toch? Ik uh, zit even goed na te denken over een goede formulering. En ik ga hem niet brengen vandaag. Uh, eigenlijk zijn er drie vormen van wetenschap. En dat is ook wetenschap. Zojuist gecreëerd. Per toeval, zoals de penicilline. En toegepaste wetenschap. En basale wetenschap. Nee, het is niet helemaal mijn ding. Nee, het is te veel uh, wetenschappelijk gewouwel. Noem ik het altijd eigenlijk. <laughs> dus uh, nee, ik ben meer van de praktische kant. De praktische kant. Laten we maar meteen beginnen met de praktische wetenschap. Kapotte treinen, bevroren wissels, besneeuwde trajecten. Voor de een is de winter misschien gewoon een seizoen. Voor de spoorwegen is het een jaarlijks terugkerende noodtoestand. En als één trein vertraging heeft, dan loopt meteen de hele boel in het honderd. Nou, dat moet allemaal wat beter kunnen. Twan Dollevoet, hartelijk welkom. Net gepromoveerd op het onderwerp delay management. U heeft een optimale dienstregeling voor de, voor de spoorwegen bedacht. Wat is, wat is eigenlijk optimaal in deze? Ik heb geen manier bedacht, geen optimale dienstregeling bedacht, maar een optimale manier om de dienstregeling bij te sturen. Dus als er vertragingen in het systeem komen, moet je dan het beste met die vertragingen om kunnen gaan. Want de dienstregeling is goed zolang alles goed gaat, maar als het misgaat, dan heb je niet zoveel meer aan de dienstregeling. Eisenhower zei ook al ooit van uh, plannen: planning is everything, but plans mean nothing. Dat geldt ook voor de spoorwegen. Maar, maar wat is. Optimaal nogmaals. Is dat, is dat optimaal voor de trein, optimaal voor de machinist, voor de reiziger, optimaal voor de vertraagde reiziger? Wat wij optimaal noemen is optimaal voor de reizigers. We proberen de totale vertraging voor de reizigers zo klein mogelijk te maken. Uh, dus een oplossing te kiezen waarbij de reizigers samen zo weinig mogelijk vertraging hebben. Dus u kijkt niet naar het aantal vertraagde treinen, maar u kijkt naar het aantal vertraagde reizigers? Inderdaad. Dat komt... We hebben ook gevraagd aan een aantal van die uh, mopperende treinreizigers ja, wat voor hun eigenlijk optimaal zou zijn. Dames ja, en heren, het is hier uur 20 Jij reist regelmatig met de trein? Uh, ja, dat klopt bijna elke dag wel, ja. Op welk traject? Amsterdam, Den Haag, Mariahoven. Um, Alfa, de Rijn, uh, Rotterdam? Uh, normaal vanaf Leiden. Nou, eerst de oude wetering naar Leiden Centraal met de bus. En dan uh, van Leiden Centraal naar Hollandspoor. Hoe lang doe je erover? Um, de treinreis is een uurtje. En van deur tot deur ben ik toch wel anderhalf uur bezig. 50 minuten. Vaak is het toch wel zo dat je er langer over doet. Hoe vaak gaat dat mis met het overstappen? Ja, nou, laten we zeggen dat je er twee keer in de week wel langer over doet. Dat er weer iets misgaat in de, uh, het je overstap. je zit altijd wel uh, vertragingen. Ja. En als je moet overstappen hè, en je zit in een vertraagde trein... en je dreigt je aansluiting te missen of je mist hem net... Vind jij dan dat zo'n trein die aansluit zou moeten wachten op jou? Nee, niet specifiek. Ik zou juist liever willen dat ze vaker rijden, waardoor je niet zo lang hoeft te wachten. Dus als ze elke kwartier gaan en je mist hem net, dan moet je een kwartier wachten. Maar zou die elke vijf minuten gaan, dan zou het niet zoveel uitmaken. Eigenlijk hetzelfde als met de metro in Rotterdam. Dat zou voor de trein ook ideaal zijn, in ieder geval in mijn opzicht dan. Dat is inderdaad ook een geval, want nu rijdt hij eigenlijk normaal vier keer in het uur, zonder het kwartier. Zou je, ja, of je nog vaker kan rijden, weet ik eigenlijk niet. Want dan wordt het wel erg eh, rommelig en zo allemaal. Dus misschien dat je dan gewoon ook nog steeds vierkant uur en dan meer speling ertussen. Dat lijkt mij wel goed. Als het puur gaat om het vervoeren van mensen, dan kan je beter wachten. Maar nou, ik blijf het heel lastig geval vinden. Want er zitten natuurlijk ook al mensen die in die overstaptrein die wel gewoon op tijd. De... Um, maar goed, ik ga ervan uit dat het handiger is als ze wachten. En wat vind je van de winterdienstregeling? Um, nou, ik ben blij dat überhaupt de treinen rijden. Dus ja, ik vind het niet zo'n heel groot probleem, eerlijk gezegd. Ja, het is wel jammer als je gewoon een uur te laat komt zo door vertragingen. En dat de treinen dan niet rijden. Of de informatie op de borden niet helemaal klopt. Waardoor je niet instapt en dan rijdt die voor je neus weg. Dat soort dingen. Ik, uh, ik ergerde me eerst heel erg aan. Maar uh, ja, dat heeft niet zoveel zin. Dames en heren, Rotterdam Centraal. Wij gaan verder al zitten. Zit naar Dordrecht. Breda, Tilburg. heen Centraal Station. Tandollevoet, we horen al een beetje de variabelen. Je kan dus uh, de andere trein laten wachten op uh, de trein die vertraagd is... waardoor die ook weer een vertraagde trein is... maar waardoor de reizigers net al minder vertraging hebben. Je kan eigenlijk overal een kwartier speling in elke dienstregeling inbouwen... zodat je altijd je trein haalt, maar dan duurt het reizen allemaal uh, uh, wat langer. Hoe zet je zoiets om in goede wiskunde? Wat wij gedaan hebben is een model gemaakt waarbij je de effecten die het laten bestaan van een aansluiting heeft, dat je die effecten zo goed mogelijk door het hele netwerk propageert. Daar zijn hele wiskundige technieken voor om ook die modellen door te rekenen. Wat we hebben gedaan is een wiskundig model in een computerprogramma gestopt om daarmee de optimale aansluitingen die behouden moeten blijven te bepalen. Hoe gaat dat ongeveer in zijn werk? Want met een wiskundig model heb je altijd variabelen. Wat zijn in dit geval de variabelen? Ah, in mijn geval zijn de variabelen of je een trein wel of niet laat wachten... op reizigers uit een vertraagde uh, andere trein. Dus de keuze is je kan hem of wel laten wachten of niet laten wachten. Uh, dat zijn de variabelen en daarmee bepalen we wat de beste oplossing is. Dus je kunt invoeren in een soort computermodel van nou ja, trein wacht wel in dat geval zoveel mensen vertraging. Trein wacht niet in dat geval uh, zoveel mensen vertraging. En dan kun je een vergelijking maken. Of, of ligt het toch nog gecompliceerder dan dat? Als je namelijk een trein laat wachten op de reizigers uit een andere trein, dan zullen de reizigers die al in die trein zitten ook weer vertraging krijgen. En eventueel treinen op hetzelfde traject die achter die trein aanrijden ook weer vertraging krijgen. Treinen in hetzelfde station zullen vertraagd worden en al die effecten... Moet je eigenlijk meenemen om een goede afweging te maken. En die mensen hebben misschien ook weer een aansluitende trein... op, op weer een volgend station. Inderdaad. Dus, dus die moet ook weer wachten. Daar moet je dan weer een nieuwe keuze maken... of de trein wel of niet moet wachten. En daarom wordt het model ook heel groot. Als je één trein wil bekijken... moet je eigenlijk meteen het hele netwerk in Nederland... of in de Randstad bijvoorbeeld bekijken. En wat was het doel? Een, een, een nieuwe dienstregeling in geval van vertraging... of een beslismodel waarbij elke machinist... in geval van vertraging kan beslissen... wacht ik of wacht ik niet? Het doel is niet om een nieuwe dienstregeling te maken, maar om een beslissmodel te maken, wat inderdaad bepaalt, uh, gegeven de real-time situatie op het spoor, of treinen moeten wachten of niet. Ik denk dat het beter is als uh, dat centraal wordt geregeld. Dus niet door de machinist op de trein, maar door de bijstuurders, uh, die een beter overzicht hebben van wat er in het hele gebied gebeurt. In plaats van de machinist die alleen maar weet wat er op zijn trein aan de hand is. Kortom, per geval bekijken, maar wel uh, van bovenaf uh, regelen. In de regel. Uh... Zou het beter zijn om, om, om het anders te doen dan het nu wordt gedaan? Met andere woorden, moeten treinen vaker wachten? En NS gebruikt nu statische regels om te bepalen of treinen moeten wachten. En ik heb die nog niet zo heel goed onderzocht of vergeleken met mijn model. Maar het voordeel van onze aanpak is dat je veel beter uh, de situatie op het spoor mee kan nemen. Dus de actuele situatie zoals die momenteel is. En Ik denk dat als je dat goed meeneemt, dat je inderdaad betere beslissingen kan maken. En hoe voorkom je dan dat uh, die vertraging niet als een inktvlek over het hele spoorwegnetwerk zich uitbreidt? Want als, als mensen eenmaal op elkaar gaan wachten, dan, dan krijg je een soort domino-effect. Ja, dat klopt. Uh, ik denk ook dat het daarom in de Randstad over het algemeen... of op drukbrede brede spoortrajecten niet zo handig is om te wachten. Maar op andere trajecten en in de avonduren rijden er veel minder treinen op ons spoornetwerk. En dan is het vaak misschien juist wel handig om de trein te laten wachten... omdat je dan veel meer ruimte hebt om uh, vertragingen in te lopen. En minder als, de vertragingen minder als een olievlek over het netwerk verspreid zullen worden. Is dit moeilijke wiskunde eigenlijk? Of is dit voor een wiskundige, uh, wat je zou noemen, appeltje-eitje? Het is voor een uh, mathematische besliskundige, dat is het vakgebied waar ik uh, onder val, over het algemeen wel te begrijpen, denk ik. Dus als je iets weet over treinen en van uh, wiskunde, dan zou het te begrijpen moeten zijn. Niet heel moeilijk, maar je bent erop gepromoveerd. Dus het lijkt me toch al met al een vrij ingewikkelde kwestie. Het is veel werk om de modellen te ontwikkelen, denk ik. Maar als je ze eenmaal ziet, dan zijn ze vrij makkelijk uh, te begrijpen. Het leuke lijkt mij voor een wiskundige dat dit een vorm van hogere wiskunde is... waar, waar mensen ook heel erg geëmotioneerd van raken. Wat voor, voor veel andere wiskunde niet zo ontzettend geldt. Daar ben ik helemaal met je eens. Dat is ook de reden dat ik uh, na eerst echte wiskunde gestudeerd heb... Uh, mathematische wiskunde gaan doen of operations research. Omdat je dan meer met problemen werkt die ook in de praktijk uh, toegepast kunnen worden oplossingen voor echte problemen uit, de, uit het leven, zeg maar. Jij bent gaan kijken naar, naar wat het optimum is in geval van vertraging. He, heb je het ook uh, vergeleken met de praktijk? Met andere woorden, hoe ver de, zijn de spoorwegen op dit moment van optimaal verwijderd? Ik heb wel een vergelijking gemaakt binnen mijn model... hoe de huidige regels zouden werken. Maar dat is niet helemaal een eerlijke vergelijking... omdat ik dan niet alle effecten goed mee kan nemen. Maar daar kun je zien dat je de vertraging met ongeveer 10 kan verminderen in de avonturen voor reizigers. 10% is dat veel of is dat weinig? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf ja. hoe je daarin staat. Maar... Nou, ik denk dat vooral voor overstap met de reizigers... de vertraging verminderd kan worden. En dat levert denk ik ook de meeste frustratie op. Dus als je drie minuten te laat bent... en verder geen vervolgvertraging hebt, is het niet zo erg. En met name als je een overstap mist van een half uur... dan is het altijd heel vervelend. Als je dat dan een paar keer kan voorkomen... Ik kan het best wel frustratie wegnemen, denk ik. Het aantal vertragingsminuten kan flink omlaag. Wat is, is over het algemeen jouw oordeel over de spoorwegen? Want, want iedereen moppert. De, de Tweede Kamer hing geloof ik ook alweer in de touwen om, om er kamervragen over te stellen. Maar het wiskundige oordeel, hoe, hoe, hoe slecht doen ze het? Of hoe goed? Ik denk dat de spoorwegen in Nederland het best goed doen. Ik reis elke dag met de trein. en uh, Meestal gaat dat, het gaat eigenlijk vrijwel altijd goed. Uh, en die paar keer dat het misgaat, ja, dat is denk ik met alle manieren waarmee je je kan zo. Ook met de auto heb je wel eens uh, urenlange urenlang fietsen, files. Dus uh, in mijn optiek gaat het hartstikke goed in Nederland. En, en als wiskundige bekeken, is, is het dan uh, een, een mooie dienstregeling die ze hebben? Dat je zegt, nou, loopt toch eigenlijk als een klokje? Nou, de dienstregeling die we in 2008 hebben ingevoerd... heeft uh, een internationale prijs gevonden... omdat het de beste toepassing is van Operations Research. Dus... Uh, Wiskundigen die er verstand van hebben, hebben geconcludeerd dat het een hele goede dienstregeling is en een mooie toepassing van hogere wiskunde om een dienstregeling te maken. Dus in die optiek zou ik zeggen dat het een hele goede dienstregeling is. Nou, Goed nieuws over de Nederlandse spoorweg en dat toch in, in hartje winter. Twan Dollevoet, dankjewel. Wiskundige en assistent-professor aan het Econometric Instituut van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik noem nog even de titel van het proefschrift: Het besturen van aansluitingen bij een spoorwegvervoerder. Dus een uh, mooi tot de verbeelding sprekende titel. We gaan het hebben over uh, vingerlengtes. Ook altijd een leuk onderwerp. Meer je precies? De verhouding tussen ringvinger en wijsvinger. Daar gaan al jaren de mooiste verhalen over rond. En dit keer claimen wetenschappers een verband tussen de. Tja, nou ja, dat moet je dan denk ik noemen de vingerverhouding. Een verband tussen de vingerverhouding en morele vaardigheden. Aan de telefoon een van de onderzoekers, hoogleraar sociale neurowetenschapper Jenk van Honk. Goedenavond. Goedenavond. Ja. ja, wat is eigenlijk uh, uh, precies aan de hand in de verhouding tussen ringvinger en wijsvinger? Dus, dus dat, dat de ringvinger veel langer is dan, dan de wijsvinger, daar hebben jullie naar gekeken? Um, nou ja, wij meten de, de, de verhouding tussen de ringvinger en, uh, en de wijsvinger. geeft een, uh, een schatting van, uh, een schatting te geven van de... Uh, Prenatale hormonen van mensen aan blootstaan. Dus in de baarmoeder. Waar je dus in, je in, je, in de baarmoeder aan bloot hebt gestaan. Kortom, als nou, je in de baarmoeder heel veel uh, testosteron tot je hebt genomen. mannelijk hormoon. Ja. dan heb je uiteindelijk een langere wijsvinger? Relatief? Uh, nee, dan heb je een kortere wijsvinger. Oh, een kortere wijsvinger. Oh, dat is jammer. Ja. En dan ben, je dus, dan ben je dus heel man mannelijk? Of juist heel veel? Ja, nou, nou, nou, zo simpel ligt het niet natuurlijk. Want uh, kijk, uh, um, er zijn een paar periodes van ontwikkeling natuurlijk. En uh, je hebt ook de puberteit. En in de puberteit uh, zijn er ook weer veranderingen in de hormonen. Dus uh, het hoeft niet zo te zijn dat uh, als jij in de, um, uh, in, in de baarmoeder blootgestaan hebt... Het aanveil uh, testosteron dat je ver, uh, vervolgens heel mannelijk wordt. Maar het zal waarschijnlijk wel zo zijn dat als je in de baarmoeder uh, uh, uh, blootgesteld wordt aan veel testosteron en ook, te, ook tijdens de puberteit, dan zal je wel heel masculin uh, zijn. Juist. Maar er is geen verhouding tussen die twee, dus uh, de, de ene voorspelt de andere niet. Nee. En dat is ook wel logisch, want anders zou iedereen die in de baarmoeder veel aan veel testosteron bloos, dan zou ook uh, vervolgens dat in de puberteit en dan zou dat vervolgens en zo, dan zouden geen individuele verschillen zijn en die zijn er natuurlijk wel tussen mensen. Juist, maar al met al Daar kun je, je dus allemaal. de vingerverhouding tussen ringvinger en wijsvinger aanwijzen als een indicator van hoeveel testosteron iemand tot zich heeft uh, gekregen. Dan ja. Naar nou ja. De, ja. Daar is wel bewijs voor van, van ook vanuit dia experimenteel onderzoek. Ze kunnen dat ook manipuleren en dan um, kun je zien dat kunnen ze dat, kunnen ze die, die verhouding ook, uh, nou dat is heel simpel, kunnen ze bij dat uh, uh, uh, testosteron toedienen uh, in, in de in de, de, de baarmoeder. Dan komt die, de, komt die blootgesteld, wordt die foetus blootgesteld aan testosteron. En dan vervolgens uh, krijg je veranderingen in die wijze uh, En dat, he, dat uh, zit bij ratten dan iets anders. Maar, nou, en bij mensen is die verhouding ook zo. En dat is bij een heleboel dieren aangetoond. Dat er zo'n verhouding is tussen die hormonen. Maar het is niet zo simpel. Ik kijk, het gaat altijd over testosteron. Maar... Het is de verhouding ook tussen testosteron en estradiol. Dus de, de verhouding tussen de, de, de mannelijke en de vrouwelijke uh, geslachtsom. Juist. Laten het, we, de, zullen we de volgende die, stap die, gaan... Je uh... wordt dus eventueel wordt dus bloot, meer blootgesteld aan de ene of de ander. Juist, want het, het is de een ja. of het ander. Dan gaan we nu naar uh, morele vaardigheden, noem ik het maar. Uh, de, mm. de capaciteit om tot een moreel oordeel uh, te komen. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? En wat is eigenlijk een morele vaardigheid? Ja, dat is heel complex, maar de manier, een, een manier om het te meten... ...en uh, dat zijn uh, die, die, die, die gedaan worden waar ik zelf, onmiddellijk oh, zijn ook nog twijfels over gehad heb... Dat ...is het gebruik maken van morele dilemma's. En die, die werken, want uh, ik heb er nou meer onderzoek mee gedaan, die werken omdat het dilemma's zijn. En die dilemma's, die, uh, die... Uh, die, die, die laat jou een keuze maken die, die aan de ene kant heel erg instrumenteel Of zeg maar een politieke beslissing is. Of een hele meer empathische, emotionele beslissing is. Dus jij moet dan uh, um, iemand ombrengen om tien andere mensen te redden. En dat gaat heel ver. Op een gegeven moment moet je je armen van je kinderen gaan breken. En uh, dat soort dingen. Maar En dat klinkt absurd. Maar mensen gaan... Uh, um, beslissingen nemen die behoorlijk extreem zijn, als ze daardoor... Eh, kijk, als jij iemand om moet brengen om een stad te redden, dan... Maar dit zijn theoretische, theoretische modellen, hè? Dit is gewoon een dat zijn, ja Dit zijn die compleet theoretische modellen, ja. Juist, oké. Okay. Dus er wordt niet echt iemand vermoord, maar het is gewoon een Nee, nee, er nee, vraag... worden geen mensen vermoord. Er worden geen mensen vermoord. Dus dat is nee, natuurlijk nee. een beetje een problematisch, maar dat werkt nou helemaal niet zo. Nee, dat snap ik. Maar het, maar, gaat, er dus die, om, die, die... het gaat dus om, om het gaat dus om sociale vaardigheden of morele vaardigheden te testen... Ja, om te kijken ja. of daar verschillen tussen ja. groepen zijn. Ja, en je kunt bij die morele uh, beslissingen niet zeggen of, of dingen goed of slecht zijn. Uh, snap je? Ik bedoel, als je kijkt naar... Uh, naar uh, uh, in, in, in, in, dat, in die morele scenario's zijn bijna alle politieke beslissingen... in feite worden uh, heel erg naar de slechte hoek geduwd. Dus dat zijn uh, beslissingen van uh, generaals om uh, uh, een stel soldaten naar het front te sturen... om anders ons land uh, of uh, en dan worden we allemaal vermoord door uh, de soldaten van de vijand. Dat zijn dat soort beslissingen. Juist. En, uh, en de, de instrumentaire politieke beslissing is om dat te doen. Maar sommige mensen doen dat niet. Die kunnen dat gewoon niet. En Die kunnen, die kunnen, die kunnen niet een politieke dat, beslissing nemen. Nou, het doet pijn om, om, uh, om andere mensen op te offeren. En het doet steeds meer pijn als die mensen dichterbij jou komen. Juist. Maar mensen die, zeg maar, wat uh, psychopathisch zijn, die in feite die, die maken juist heel makkelijk een politieke beslissing. Oké, okay, en, en dat, nu gaan we de volgende stap nemen, want er was alles mm. uh, gesuggereerd dat er een verband zou zijn tussen het gemak waarmee mensen morele dilemma's oplossen mm. en de hoeveelheid testosteron die zij door hun uh, donder hebben um, gejaagd gekregen. En jullie zijn nu gaan ja. kijken hoe het zit um, met die vingerlengtes aan de ene kant, want dat zou dus een aanduiding zijn van hoeveel testosteron je vroeger uh, hebt gekregen en morele vaardigheden. Hoe hebben jullie dat ja, gedaan? Maar, ja, daar is natuurlijk, er zijn aanwijzingen of uh, subtiele aanwijzingen. Dus, er zijn ook seksuele verschillen. Um, dus mannen maken eerder die instrumentele beslissing. Die maken iets eerder, schijnen iets eerder de beslissing te maken om, om uh, iemand op te offeren, om een uh, om een uh, groep mensen te redden of wat soort, uh, al soort dat soort uh, zijn alle dat soort scenario's op boten en, nou die, die maken eerder die dat soort uh, die beslissingen en er is ook iets bewijs van dat uh, de hormontestosteron als je die meet in speeksel dat dat ook uh, een uh, relatie laat zien maar kijk dat is correlationeel bewijs en uh, ik werk meestal met hormoontoedieningen. ja ze dus geeft iemand die wat extra kat... ja ja, nou ja, ik bedoel, uh, kijk, uh, als iets correleert met iets, dat zegt niks. Dat is uh, wat je altijd opnieuw ziet. Als mensen minder dit doen, dan blijken ze minder dat te doen en zo. Ja, dat uh, zegt helemaal niks, want uh, alles uh, is gerelateerd aan alles. Mensen Juist. die langer zijn, dan eerder dood. En, uh, maar hoe zit dinget. het met die vingerlengtes? Is het uh, gelukt om een verband te vinden tussen de ja, vingerverhouding? Nou, ja, wij, wij, wij hebben dus testosteron toegediend en wat we zien is in feite bijna een complete uh, uh, splitsing. Uh, afhankelijk van uh, uh, de hormoon, zeg maar, afhankelijk van die, van, van die verhouding tussen die vingerlengte, uh, is het zo dat uh, mensen die uh, uh, afhankelijk van hoe ze, aan welke uh, hormoon ze dus meer blootgesteld zijn, of ze meer aan vrouwelijke dan wel mannelijke hormon, hormonen blootgesteld zijn, dus meer aan testosteron of estradiol, ja. laten een omgekeerd patroon van de effecten zien op die uh, uh, Op die morele dilemma's. Kortom, er is een verband tussen de hoeveelheid testosteron en uh, morele dilemma's en het gemak waarmee die neemt. Vind je ja. dat dan ook terug bij de test van, van de vingerverhouding? Um, nee, wij vinden, wij vinden het niet. Wij vinden het dus eigenlijk gewoon geen effect bij, uh, bij de. Bij de... ...van de hormoon zelf, wat wij een main effect noemen... ...maar alleen als we die vingerlengte introduceren als een factor... ...dan zien wij dus een, uh, een effect. Dus uh, dat betekent gewoon dus dat je als je gewoon naar uh, de hormoon toe denkt ...en je kijkt gewoon naar de scenario's, dan zie je niks. Maar als je de, kijkt of er of een relatie is tussen de vingerlengte... Die neem je dan als een, als een, als een, een voorspel in, in, in, je, in je analyse. Dan gaat hij dat heel sterk voorspellen. Juist, want het is, gaat dus en om... Dan ook, en dan ook wel heel erg sterk. Juist, want het gaat dus om hoeveel uh, je in de baarmoeder al tot je hebt gekregen. En als je dan nog extra toedient, dan kun je meten hoe het effect zal zijn. En dan vind je ook ja, een ja, verschil ja. in morele ja, goed, vaardigheden. En, uh, het is Natuurlijk ik heb, uh, ik heb natuurlijk meer, uh, dit, is, uh, dit van de mariole dilemmas komt van een ander onderzoek vandaan, want we hebben het ook met, met uh, empathisch gedrag uh, gedaan en, en, in, en in met uh, social, uh, sociale samenwerking, dat is in Nature gepubliceerd. En nu hebben we het met de mariole dilemmas. Dus nu hebben we voor de derde keer gevonden dat uh, die, uh, die uh, vingerlengte voorspeller is van de effecten op, van testosteron op sociaal gedrag. Voor de derde dus vinger... keer? Ja, dat is de derde keer. Ja, de derde ja keer. Kortom, Start vingerlengtes, er is wel degelijk iets ja, mee aan de ja. hand. Jack en van Honk, hartelijk dank. Ja. We zitten door de tijd heen, hoogleraar Sociale Neurowetenschappen. Nu aan de telefoon vanuit Zuid-Afrika. Er is dus een verband tussen vingerlengtes en morele vaardigheden. Hartelijk dank. Okay.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 Everybody Eats at My Home, Cap Calloway. En daar draaiden we een fragmentje van, omdat we het gaan hebben over um, dikmakers. Van vet eten word je dik en van suikerrijke frisdranken word je ook dik. Maar het is vooral de combinatie van frisdrank en snacks waar je heel erg dik van wordt. Susanne Lafleur die liet ratten en mensen een poosje snacken en keek naar de effecten daarvan op het brein. Mevrouw Lafleur... Laten we eens beginnen bij de ratten. Want, want kun je eigenlijk een rat zomaar alles geven? Kan je die in Mars of een Snickers voeren en vinden ze dat dan lekker? Nou, een Snickers, denk als je die aan de rat geeft... zal hem zeker opeten, want uh, uh, ze vinden chocola bijvoorbeeld heel erg lekker... Um, of ze koolzuur lekker zouden vinden in de frisdrank, weet ik niet. Maar uh, de manier waarop wij proberen om uh, dieren snickers en, en, uh, en cola te laten drinken... is, is meer in de, in, uh, op een simpelere manier, omdat we het dan makkelijker kunnen reguleren. Dus wij geven ze gewoon uh, een bakje met vet en een, een fles met suikerwater. Jullie probeerden het slechte dieet te imiteren voor de rat. Wat is het slechte dieet? Nou, een van de dingen die uh, toen we begonnen met uh, een model uh, te bedenken... om obeestassen uh, na te bootsen in, uh, in een diermodel... Uh, hebben we eerst eens gekeken wat er was. En heel veel mensen die uh, ratten eten brokjes uh, in, een, in een laboratoriumsituatie. En als ze dan uh, een dier obes wilden maken... Dan, uh, dan namen ze dat brokje en dan stopten ze dan extra vet en suiker in... En, um, en de ratten vonden dat lekker. Uh, overaten daar een tijdje op. En dan pasten ze hun eetgedrag wel weer aan. Maar ze werden er wel dik van. Maar wij hadden zoiets dus van ja, als we kijken naar de humane situatie... dan zie je dat mensen naast het feit dat ze aardappelsvlees en groenten eten... toch ook uh, uh, vaak uh, frisdrank nemen. Of een snickers tussendoor. Of, of iets anders. En dan um, uh, is iets wat je eigenlijk in het diermodel ook wil, uh, wil hebben. En toen dachten we van... nou, hoe gaan we dat nu simpel doen? Want in de jaren tachtig werd het uh, cafetaria dieet uh, geïntroduceerd door veel mensen. En uh, dat was eigenlijk gewoon de koekjes in de, in de kooi gooien... en kijken wat de dieren daarmee deden. Nou, dat laat ze flink op. Het enige is dat we dat niet kunnen, echt kunnen uh, wegen. Want je wil graag weten hoeveel dier gegeten heeft. Dus om dat een beetje te standaardiseren... zijn we begonnen met uh, een bakje met vet. Gewoon verzadigd vet. Uh, en een, een fles met 30% suikerwater. En die 30% suikerwater is eigenlijk omdat we ook wilden... dat ze ook nog een gewone water zouden willen, uh, willen drinken. En dat ze niet volledig afhankelijk zou zijn van het suikerwater. Dus ze hebben een gezonde component... en eigenlijk ongezonde componenten in, in een kooi. De vraag was eigenlijk... hoe kun je een rat optimaal vet mesten? Uh, doe je dat met alleen vet eten... of moet je er dan ook nog een suikerdrankje bij zetten? Ja, dat, dat is waar we eigenlijk begonnen zijn. En uh, daarbij hebben we natuurlijk ook de vergelijking uh, gemaakt. En als je kijkt naar dieren die alleen op het, uh, het, het vetpakje erbij hebben, dan overeten ze uh, uh, initieel wel. Dus in eerste instantie zie je dat ze het heel erg lekker vinden en heel veel van eten. En daarna zie je eigenlijk dat ze hun gedrag aanpassen aan het feit dat ze te veel calorieën binnenkrijgen. Um, het leuke is dat als je dieren gewoon op een, een, een, een uh, de suikerfles erbij geeft, bovenop het vet, dat, er dan, dat ze dus um, heel regelmatig uh, van de suikerfles en het vet gaan eten naast hun gezonde brokken die ze in de kooi hebben liggen. Maar dat ze, uh, dat ze dat ook blijven doen. Dus het is eigenlijk... Ze eten zo'n 20 tot 25 procent meer calorieën... Uh, uh, dan als ze, ja, als ze die componenten niet in hun kooi hebben liggen. Kortom, vet eten, daar word je dik van. Maar dat uh, trekt wel weer bij. Maar met suiker erbij, dan raakt je eetpatroon helemaal verstoord. Ja, dat Hoe is, kan dat? Hoe ja, werkt dat? Ja, dat is wat we bij de rat inderdaad zien. Um, nou, dus waar, we, waar we eigenlijk begonnen zijn... er is uh, in de hersenen een gebied... wat heel belangrijk is voor honger en verzadiging. Dus voor eigenlijk het beginnen met eten en het stoppen met eten. En we weten dat bepaalde eiwitten... in, in dat speciale gebied in de hersenen... Uh, betrokken zijn bij, die, bij de start en eigenlijk het stoppen van eten. En we zijn begonnen om die eiwitten te meten. En een van de dingen die je zou verwachten... op het moment dat je veel te veel eet en heel dik wordt... dat uh, bijvoorbeeld het stofje wat ervoor zorgt... dat je heel veel gaat eten... dat dat uh, stilgelegd wordt. Van het, uh, want je wil gaan graag compenseren voor het feit dat je te dik bent. Nou, als je dieren op een, uh, alleen die vet een component geeft... dan zag je keurig inderdaad dat die stofjes uh, gingen compenseren. Dus het stofje wat uh, heel veel eten uh, induceert... ging naar beneden en dat wat eigenlijk het inhibeert uh, ging omhoog. Dus dat, dat wat het stoppen moet. Maar... Dus je brein zegt op een gegeven moment... nou heb je wel genoeg, hou er maar weer mee op. Ja, ja, en als je nou een dier op het vet en suiker zet dan zagen we eigenlijk tot onze verbazing dat het tegenovergestelde gebeurde. Dus als we kijken naar de stoffen die uh, eten stimuleren... die waren nou juist hoog. En dat wat eten inhibeert, dat was laag. En dat is natuurlijk een hele rare aanpassing. Want je hebt een dier wat te dik is, wat te veel eet... en zijn brein blijft hem vertellen van, joh, uh, blijf maar eten. Waarom heeft juist suikerwater dat effect op het brein? Nou, ik weet niet of het specifiek suikerwater is. Want we hebben natuurlijk ook de controle meegenomen... om hier alleen het suikerwater te geven. En dan zien we dit niet... Dus het is de combinatie van vet en suikerwater. Ja, ja, ja. En waarom is, is die combinatie zo moeilijk te begrijpen voor het brein? Ja, dat is, dat is iets waar we uh, zelf ook ons hoofd op dit moment over breken. Omdat we uh, natuurlijk de dieren op het dieet zetten en dan uh, kunnen kijken... Uh, in de hersenen en we zien we die veranderingen. Maar hoe nu precies het brein vet en suiker ziet. dat is nog niet helemaal bekend. We weten wel dat het. Um, dat bijvoorbeeld. Uh, dat vet en suiker de bloed-hersenbarrière over kunnen. Dus de, de hersencellen zien suiker en vet. Uh, het enige, en we weten ook dat dat verschillende processen zijn. Dus het zou best kunnen dat als je die twee systemen aanslaat. Dat, uh, dat, dat er dus iets anders gebeurt dan als je maar één systeem aanslaat. Dus je maar... krijgt een rechtstreekse communicatie tussen, tussen lever en hersenen... waardoor dat uh, optimaal verstoord kan raken? Ja, of het, of het te lever is, dat, dat zijn ook dingen die, die we nog niet helemaal precies weten. Dat, waar we nu mee begonnen zijn is om te kijken... van nou, als we nou uh, direct het vet en suiker aanbieden aan het brein. Uh, om te zien of, of dat het is. Want we weten dat als je uh, voedsel eet, dat natuurlijk je, het vet en suiker in je bloedbaan uh, omhoog gaat. En via de bloedbaan ziet het brein uh, uh, de voedingsstoffen, de nutriënten, de glucose uh, en de, dus de suikers en de, en de vetten. En dat is, ja, we denken nu op dit moment dat eigenlijk het, dat wat het brein direct ziet, dat dat hierbij betrokken is. Want vetzucht zit in het brein. Hm. Ja, ik denk dat, dat het brein een belangrijke rol speelt... bij, uh, bij hoe we met eten omgaan en, en, en, en hoe uh, obesitas uh, tot stand komt. Ja. Nu hebben we het uh, um, bij ratten gedaan, of jullie hebben het bij ratten gedaan... maar op ratten behaalde resultaten bieden geen garantie voor de mens. Uh, hebben jullie dit ook al bij mensen geprobeerd? Kijken of je die een, een uh, slecht dieet kan geven en wat er dan gebeurt? Ja, ja. Nee, natuurlijk. Uh, de ratten zijn... Uh, um, uh, zijn, het gebruiken we natuurlijk als een soort model voor de mens. En, um, en dan is het ook belangrijk om die stap naar de mens te maken. Uh, een paar jaar geleden uh, ben ik begonnen te werken in het, uh, in het uh, AMC in, uh, in Amsterdam. En daar heb ik de mogelijkheid gekregen om samen te werken met, uh, uh, met mensen, die, met artsen. Die uh, dus bij um, uh, gezonde vrijwilligers ook onderzoek kunnen doen. En daarbij hebben we inderdaad gezonde jonge mannen op dit uh, dieet uh, gezet. En ook op een dieet wat, uh, dus een dieet waarbij ze uh, snackend uh, over aten. Of uh, met de maaltijden overaten. Om te kijken of we als we nou dat wat we zien bij de ratten ook bij de mensen uh, uh, toepassen. Of we dan veranderingen zien in het brein. Dus de opdracht was uh, eet wat je normaal eet, maar neem daarnaast uh, zoveel mogelijk frisdrank en chocoladerepen tussendoor. Nou, we hadden niet um, uh, de chocoladerepen. Om het een beetje te standaardiseren... hebben we gebruik gemaakt van een, uh, van een drankje waar, veel, waar vet en suiker in zit. En dat uh, uh, gegeven aan ze. Uh, dus het is een... Uh, het, dus het was, niet, het was gestandardiseerd. Uh, dat is makkelijker als je dat in een, in, een, in, een, in een potje kan meegeven... en zeggen van nou, dit moet je tussen de maaltijden drinken... en dit moet je met de maaltijden drinken. En we hadden ook inderdaad een groep van uh, mannen die dus uh, frisdrank kregen. En dus de boodschap kregen van drinken tussen de maaltijden... Of, uh, of, uh, of met de maaltijden. Ik neem aan dat jullie het ook netjes wegen en meten. Maar zag je het al meteen als ze dan na een paar weken terugkwamen? Zag je dat ze dikker waren geworden? Um, nou, het waren um, sportieve uh, jonge uh, mannen. Dus het, het aankomen gaat redelijk langzaam. Ze komen zo'n 2,5 kilo aan in, in zes weken, waar het de studie voor, uh, voor stond. Um, dus ze, ze, ze verbranden ook redelijk, uh, redelijk wat. Van dat dus wat dat valt mee? Dus dat valt mee, want wat je eigenlijk ziet als iemand overeet in zo'n situatie, dat de verbranding omhoog gaat... En uh, om te zorgen natuurlijk dat je niet, uh, niet, niet, niet, uh, niet te zwaar wordt. Dat is een natuurlijke reactie van het lichaam. Dat als maar je, het werkte als je het eigenlijk weet. uiteindelijk wel hetzelfde als bij die ratten dus? Ja, dus, dus wat we dus zagen is dat we, als we in de hersenen gaan kijken van die mannen na een, na een week of zes... dat de veranderingen voornamelijk te vinden waren in de mannen die tussen de maaltijden door uh, snackten op vet en suiker. Dus dezelfde verandering als ja. bij de rat. Je raakt minder snel verzadigd. Uh, sterker nog, je krijgt de neiging om meer en meer te eten. Nou is er wat opheffen over het nieuw spotje van het uh, frisdrankmerk Coca-Cola. Die zijn ineens op de gezonde tour. Uh, op zich goed natuurlijk. Idealistisch. Laten we even luisteren. For over 125 years, we've been bringing people together. Today, we'd like people to come together on something that concerns all of us, Obesity. The long-term health of our families and the country is at stake, and as the nation's leading beverage company, we can play an important role. Across our portfolio of more than 650 beverages, we now offer over 180 low and no-calorie choices, and most of our full-calorie beverages now have low or no-calorie versions. Ja, het is een beetje alsof de sigarenboeren gaat wijzen op de gevaren van het roken, natuurlijk. Maar, maar zegt jullie studie uiteindelijk iets over frisdrank? Is dat waar we uiteindelijk vanaf moeten? Nee, ik denk niet dat onze studie per se iets zegt over frisdrank. Want wat wij voornamelijk zagen is dat het brein veranderde... op het moment dat die eh, jonge gezonde mannen tussen de maaltijden door... Uh, het drankje met alle voedingsstoffen, het vet en de suiker, uh, uh, nuttigde. En dit zagen we niet in de, in de situatie waarbij ze frisdrank kregen. En een van de andere dingen die we ook zagen, want we hebben natuurlijk opgelegd wat ze, zou, wat ze moesten eten. en waren geïnteresseerd in de reactie van de hersenen. Dus een van de dingen die we zagen is dat het niet zoveel uitmaakte. Uh, wat, wat ze kregen. Want ze overaten allemaal 40%. Dus dezelfde hoeveelheid calorieën kregen ze binnen. Ze kwamen ook allemaal evenveel aan. Dus ik denk dat het, het is nog steeds de calorieën die je binnenkrijgt... die aanzetten tot een, een bepaald gewicht. Ik denk wel dat die patronen... maar daar zullen we nog meer onderzoek naar moeten doen... dat die patronen misschien kunnen uit, uh, uitmaken hoe je brein erop reageert... en hoe je dus op de langere termijn uh, met, met, met eten zou kunnen omgaan. Maar ik heb niet het, wij zien niet dat het specifiek suiker is... Het is die combinatie van. Uh, van, van, die, uh, van, vet af, van vet en suiker. Van en suiker. dat is ook wat we in het rattenmodel zien. Is dat je die vet- en suiker-combinatie. die doet wonderen. In, in als je een obesitasmodel wil, uh, wil creëren. Maar vanuit het brein gezien, wat zou de aanbeveling zijn. voor de luisteraars die denken: nou, er mag wel wat vanaf? Um, ik denk dat het gewoon regelmatig gezond en gevarieerd eten natuurlijk de, de open deur is als het gaat om, uh, om, om afvallen. En ik denk dat op dit moment het te vroeg is om daarbij al te zeggen van nou je moet drie maaltijden per dag gaan eten. Want dit, dit is een studie waarbij we mensen hebben laten overeten en niet mensen hebben laten afvallen. En um, het is een van de interesses die we ook wel hebben is om gewoon eens te kijken van goh, wat, wat, uh, hoe belangrijk is bijvoorbeeld het ontbijt. Er zijn veel mensen die het ontbijt overslaan. En er zijn theorieën dat dat overslaan van het ontbijt heel erg uh, slecht is. En dat als mensen gewoon uh, uh, groot ontbijten, flink ontbijten... dat dat bij zou dragen tot het, uh, tot het verliezen van, uh, van calorieën. Kortom, het zit in het brein, maar hoe het precies werkt is nog niet duidelijk. Maar we worden steeds wijzer en voorlopig is het gewoon uh, minder eten en uh, meer bewegen. Precies ja, waar we dat, waren. dat zou ik zeker zeggen, ja. Dankjewel. In de rubriek Post kunt u iedere week terecht met vragen. Het kan van alles zijn. Iets wat u altijd al heeft willen weten. Waarvan u er nooit achter kwam hoe het nou zat. Het mag echt alles zijn. U kunt het ons mailen. Labyrinthradio.vpro.nl. We kregen veel vragen die weer gerelateerd waren. Um, Anna Meulenbroeks bijvoorbeeld schreef ons: Voelt een mens het verschil tussen minus 30 en minus 50 graden Celsius? Gerrit Hiemstra is aangeschoven, wel bekend als weerman. Vertel eens, kan je dat voelen? Ja, misschien mag ik eerst van de gelegenheid gebruik maken... om, om mensen die nu op de weg zitten te waarschuwen dat het erg glad kan zijn. Ja, dus, is het, is het alweer uh, glad? Ja, ja, zeker. De vorst zit nog in de grond. Door de regen is alles zout van de weg afgespoeld. En daardoor, als er niet gestrooid is, dan uh, wordt het heel gemakkelijk glad op dit moment. Maar goed, terug naar de vraag. Ja, we hadden, we hadden meerdere vragen. We beginnen met de vraag, kan een mens het verschil voelen? Vroeg Anne Meulenbroek, tussen minus 30 en minus 50 graden Celsius. Nou, dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Ik ben geen ervaringsdeskundige wat dat betreft. Ik heb zelf nog nooit gevoeld, min 30 of min 50. Dus ik kan niet zeggen of je dat echt kan voelen. Um, het is sowieso natuurlijk heel erg koud. Um, het is wel gevaarlijk, laat ik het zo zeggen. Om bij dat soort temperaturen met ontblote huid buiten te zijn. Dat was de volgende vraag, die kwam ook van Anna Meulenbroeks. Is er een temperatuur waarbij je als mens niet meer omgekleed naar buiten kan... zonder onmiddellijk te beginnen met sterven... en dat er dan ook geen weg meer terug is in dat sterven? Dus dat je onomkeerbaar ten dode bent opgeschreven... bij een bepaalde minimumtemperatuur? Ja, dat is ook een vraag die je niet met ja of nee kunt beantwoorden... of met een hard getal. Het is zo dat... Um... Uh, lage temperaturen die kunnen al bij een relatief hoge waarde kunnen die al op de lange duur uh, ja, de dood tot gevolg hebben, door onderkoeling vooral. Als je uh, ongekleed buiten gaat lopen bijvoorbeeld bij temperaturen van uh, 10 of 15 graden en dat duurt lang, of je gaat liggen of zoiets bij dat soort temperaturen, dan kan het, uh, dan, als je dat lang genoeg doet, dan kan dat voldoende zijn om zodanig onderkoeld te raken ja, dat je uiteindelijk uh, doodgaat. En bevriezing is ook dodelijk, maar dat hoeft niet meteen. Ik bedoel, het vriest eerst nee. gewoon een vinger af en dan een teen en, ja, en dan een oor. Ja, uh, precies. Dat klopt. Als echt bij temperaturen onder nul... dan kun je echt uh, ja, gewond raken door gewoon puur door bevriezing. Um, en dat levert een soort uh, ja, blaren op in eerste instantie. En um, dat, dat gebeurt natuurlijk sneller naarmate het buiten kouder is. Dus dat, dat lijkt me logisch. Maar het is niet zo dat je daar direct dood aan gaat. Uh, want je kunt bijvoorbeeld best een paar vingers missen. Al is dat natuurlijk niet zo prettig. Maar ik uh, wil niet zeggen dat je daar gelijk dood aan gaat. Nee, maar er is dus niet een soort. Nou, er moet wel een minimumtemperatuur zijn bij minus 1000 graden Celsius, ben je op slag dood. Ja. Lijkt me helder. Wat hadden nog een vraag. want Hoe stelt men in vredesnaam, vroeg Marius Thijs en ons... de zogenaamde gevoelstemperatuur vast? Want daar heeft iedereen het altijd over. Ja, het, het, is, klopt. het is min 10, maar de gevoelstemperatuur is min 30. Hoe, ja. hoe weet u nou wat de gevoelstemperatuur is? Nou, dat is een, een, een, die kun je berekenen. En wat je daarmee probeert te bereiken met die gevoelstemperatuur... is dat je niet alleen naar de temperatuur kijkt van de lucht... maar dat je ook de windsnelheid daarbij in rekening neemt. Want bij weer dan is bijvoorbeeld een temperatuur van min 5 buiten is helemaal niet zo verkeerd. Dat is prima uit te houden. Maar zodra het wat gaat waaien, dan, dan wordt dat veel uh, onaangenamer. En zeker bij wat lagere temperaturen en wat meer wind uh, is dat ook gewoon gevaarlijk. Dus dan moet je je echt beschermen tegen de kou omdat je, ja, dan kan er echt onderkoeling of gewoon bevriezing ontstaan. Maar, maar ligt er ergens een objectief vastgestelde verdeelsleutel ja. van hoeveel windkracht uh, is hoeveel gevoelstemperatuur? Ja, daar, is, uh, daar, daar hebben ze aan zitten rekenen. Dat is iets wat al, al heel lang bestaat. Er zijn ook verschillende methodes om een uh, gevoelstemperatuur of een windchill. Uh, zo heet het eigenlijk in het Engels. Dat is eigenlijk de officiële term, de windchill equivalent temperature. Dat is als je het helemaal goed wil doen. Er zijn verschillende manieren om dat te berekenen. En de ene is wat beter dan de andere. Komt wat beter overeen met, met, met je eigen gevoel. Hè? Want iedereen die weet, als het waait buiten bij uh, min 5 of min 10... Ja, dan moet je echt dikkere kleren aantrekken... om uh, ja, geen bevriezingsverschijnselen te krijgen. Nou, er is nu een, een gewone formule uh, bedacht uh, en ook getest. Uh, en daarmee kun je gewoon het verband uh, tussen de temperatuur... Uh, de luchttemperatuur en de windsnelheid die zit daarin. En, en, en hoe test je de... dat op, op proefpersonen? Zeggen we hoe kaart ja. heb je het nu? Ja, eigenlijk wat je probeert te bereiken met die uh, temperatuur is dat je maat, een objectieve maat probeert te vinden voor het warmteverlies. He, want hoe sneller je warmte verliest, hoe sneller de temperatuur van je huid daalt... en als die onder nul komt, ja, dan krijg je bevriezingsverschijnselen. Dus uh, ja, hoe meer wind, hoe sneller die warmte wordt afgevoerd... En hoe sneller dus de temperatuur van je huid ook daalt, nou daar kun je natuurlijk wat tegen, tegen doen door gewoon een jas aan te trekken of door, door handschoenen aan te trekken of je gezicht in te smeren met bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat, wat bijvoorbeeld schaatsers wel eens doen: vaseline. Zodanig dat je een soort isolerend laagje op je, op je huid krijgt, waardoor die temperatuurafname minder snel gaat. Kijk, dat is ook nog ja. een goede tip aan het eind. Gerrit Hiemstra, dank je wel um, voor het antwoord op deze vraag. Mensen die ook een vraag hebben, kunnen die mailen. Labyrinthradio.nl En mocht u nog naar buiten moeten, pas op, het is glad. glad. Dank je wel, Gerrit. We gaan het hebben over uh, gifbodems. Ik voel me het. Ik voel me gewoon uh, verkocht hier door de hele gemeente Lekkerkerk. In het drinkwater zijn verontreinigingen geconstateerd... gelijk aan die welke in de bodem zijn aangetroffen. De rotte moet de grond uit. En dat is de enige oplossing die er is. Ja, Dit ging over de een berucht gifsschandaal... de Nederlandse geschiedenis. Maar de Nederlandse bodem is op een aantal plekken nog steeds zwaar vervuild. Met zware metalen, meststoffen, kankerverwekkend benzeen. De overheid wil dat dat terug wordt gebracht. Binnen een paar jaar moet eh, 1% van de meest vervuilde plekken... al in kaart gebracht zijn... Maar niemand weet hoe je dat eigenlijk precies doet, erachter komen uh, waar de vervuiling zit. Dick Roelofs van de Vrije Universiteit heeft nu een nieuwe methode om dit uh, probleem aan te pakken, met een insect. U heeft ook een paar doosjes uh, meegenomen met stukken bodem en met kleine insectjes. Wat voor insect hebben we het over? Ja, dat klopt. Ik heb uh, meegenomen Springstaten. Uh, springstaten is al een uh, internationaal geaccepteerd uh, model insect om uh, bodemkwaliteit te meten. Mag ik, mag ik ze even zien, want u heeft ze ook ja. meegebracht. Nou, dit zijn Levend de... gewoon, hè? Ja. Dit doet het gewoon nog allemaal. Deze hebben een heel ingewikkelde naam. Volsomia candida heette die. Ze hebben geen ogen, ze hebben geen pigment. Dat komt omdat ze gewoon in de grond leven. En um, ja, dit is een potje zoals we de dieren blootstellen. Dus als wij bodem in het lab krijgen, dan uh, stoppen we daar wat grond bij... En een aantal van die diertjes. En dan gaan we uitlezen hoe het diertje zich na een paar dagen voelt. Hoe, hoe lees je uit hoe een insect zich na een paar dagen voelt? Ja, we moeten hem dan helaas doodmaken. Dus okay. dat is niet zo prettig. Maar het is voor de goede zaak. Dus, uh... Ja, precies. En dan? Uh, wat we dan doen is we meten de, de, de genetische activiteit van, van het dier op dat moment. En um, zoals uh, ja, iedereen weet hebben we bepaalde, um, uh, uh, bepaalde manieren om, uh, um, om gif uh, uh, uit ons lichaam te krijgen. En daar zijn bepaalde enzymen bij betrokken. En die enzymen kunnen we dan meten, die activiteit ervan. Wat, wat meet je dan precies? Want je, je vermoordt het diertje, je legt <tongen> hem onder een microscoop, je, je kijkt naar het DNA. En wat, wat kun je dan zien? Nou eigenlijk halen we... Um het genetisch materiaal uit het diertje. En uh, er is bijvoorbeeld... ik kan een voorbeeldje noemen van... een, uh, een enzym dat, uh, dat heel, m, heel snel uh, zware metalen bindt... en daardoor uh, zware metalen ontgift. Dat uh, metaalbindend eiwitje... daarvan meten we de hoeveelheid. want die, Dat die, moment is aangema aangemaakt. Dat bedoelt u met genetische activiteit? Ja. Het beestje is in staat om dat, dat gif... waar wij uh, allerlei naars van oplopen... gewoon af te breken en... Uh, uh, van zich af te werpen. Ja, weer uit zijn lichaam te gooien. Ja, eigenlijk wel. Ja. En nou werd dit insect al gebruikt om, om de bodemkwaliteit te meten. Maar uw methode gaat aanzienlijk sneller. Hoeveel sneller gaat die nu? Nou, in principe hoeven wij de dieren maar twee dagen bloot te stellen. En de klassieke test um, heeft, uh, heeft 28 dagen nodig. Dus dat is een aanzienlijke... Ja, aanzienlijke um, ja. In, in, in korting van de test. Dus iemand heeft een stuk bodem, die gaat naar u toe, u uh, stopt er wat insecten in... dan ja. maakt u een paar insecten dood, kijkt naar uh, de genen... en dan ziet u al meteen welke metalen die bezig is af te breken. Ja, dus in principe kunnen we een aantal uh, ja, belangrijke stoffen, klassen, meten. Uh, we hebben dan ons natuurlijk geconcentreerd op de, uh, de, de meest voorkomende gifstoffen in de grond omdat daar, ja, de, de, de, de, de, daar is vraag naar van, van, van, hoe, hoeveel zit daarvan in en hoeveel is daarvan biologisch actief. Hoe kan het dat dit beestje zo goed is uh, in het afbreken van, van gifstoffen? Welk talent heeft uh, dit insect wat, wat wij niet hebben? Nou, het is niet zozeer heel goed in het afbreken van stoffen. Het is uh, heel goed in het opnemen van uh, die stoffen uit de bodem. Uh, en dat komt omdat hij een heel primitief, uh, hele primitieve manier heeft... van het opnemen van stoffen. Dat noemen ze diffusie. Uh, wij hebben allemaal ingewikkelde organen om stofjes op te nemen. Maar bij dit dier, omdat het zo'n enorm oud dier is eigenlijk al... Uh, die, die neemt gewoon stof op door, door, uh, ja, door, door um, ja, filtering, zal ik maar zeggen. Het is heel, heel, heel simpel. Dus alles wat aanwezig is om hem heen in de grond, neemt hij op. En daardoor ook die gifstoffen. En daar krijgt hij last van. En dat is wat we meten. En nou was het uh, volgende nieuws, wat ook met het onderzoek samenhing... dat dit springstaartje zelf antibiotica aanmaakt. Ja, dat was een hele onzorgse ontdekking. Um, dus we kwamen die enzymen op het spoor die uh, antibiotica aan kunnen maken. En die bleken steeds... Uh, geactiveerd te worden, dus aangezet te worden. En, en in eerste instantie dachten we dat, dat het een, een, een, een verkeerde meting was, dat die diegene afkomstig waren van bacteriën uit de grond of weet ik ergens waar vandaan. Maar nader onderzo onderzoek heeft uitgewezen dat diegene wel degelijk in het dier zelf zitten. Dus waar wij mensen uh, ooit een grote uitvinder hadden die, die de antibiotica heeft uitgevonden, doet dit... Pijlstaartje of hoe heet hij ook weer het uh, Springstaart. springstaartje, die, die, doet het, die doet het al eeuwen. Al oh, miljoenen jaren, denken wij, ja. Dus dat is uh, ja, wel een opmerkelijke ontdekking. En, en, en, en het is een dier. Um, antibioticumproductie is alleen maar uh, gevonden in bacteriën en schimmels. En uh, dit is de eerste keer dat een, uh, ja, een dier um, dit uh, stofje kan aanmaken. Voor de mens niet meteen nuttig, want je zou denken... nou ja, aftappen, maar het is, het is een buitengewoon klein insectje. Dus, dus het is niet zo dat je daar ontzettend veel aan zult hebben. Nee, dat gaat niet lukken. Ik denk, we, we kunnen dat beest wel in enorme hoeveelheden kweken... want het gaat, dat gaat heel makkelijk in het lab. Je kan ook hier in dat doosje zien dat er al honderden beesten in zitten. Nou. Um, wat eigenlijk uh, zou moeten gebeuren is dat die uh, enzymen die in dat beestje zitten... dat we die overbrengen naar, uh, naar, uh, naar een bacterie die, die heel snel groeit... en die heel veel van het stofje kan aanmaken. En dat, dat zijn eigenlijk technieken die jarenlang in de biotechnologie al uh, worden toegepast. Dus wel degelijk een nieuwe manier om antibiotica te maken, misschien? Als we die weg inslaan wel, ja. Maar waarom zouden we, want we hebben het al? Um, nou ja, we hebben inderdaad een heel scala uh, prachtige antibiotica... maar die blijken in, op bepaalde momenten niet te werken. En uh, afgelopen twee jaar zijn er... ja, er zijn, uh, um, uh, er zijn een aantal uh, cases geweest van um, uh, bacterie-infecties... in uh, intensive care, in ziekenhuizen... waarbij de, uh, de bacterie resistent was tegen die antibiotica die we nu gebruiken... Uh, dat had tot gevolg dat zo'n intensive care moet worden afgesloten. Daar moet, daar moet een hoop aan te pas komen om dat beest weg te krijgen. Of dat beest, het is geen beest, het is een bacterie natuurlijk. Um, dus we zijn op zoek naar nieuwe uh, antibiotica... die de, de uh, bacteriën die resistent zijn tegen de tegenwoordige... om die nog te kunnen doden. Dus we hebben nu al een snelle methode om uh, gif in de bodem op te sporen. We hebben een, een potentieel nieuwe methode om antibiotica te maken. En dan leidde dit springstaartje... soms heb je gewoon geluk met je, met je onderzoeksonderwerp <laughs> volgens mij... ook nog tot een radicaal nieuwe kijk op de evolutie van het insect. Nou, uh, in die zin dat uh, is gebleken... maar dat hebben we al een, een tijdje eerder aangetoond... dat uh, springstaarten eigenlijk voorouderlijk zijn aan de meest succesvolle groep dieren. En dat zijn de insecten, uh, zoals je, je weet. Dit is de oerinsect eigenlijk? Dit is, een oer in, dit is de oerinsect, ja. Dit is de, Zo de, kun de, je het noemen. De, de, de, in bijbelse ja. termen, de adem en eva van, van de insecten... die, die zitten ja. in dit bakje, bij wijze van spreken. Ja, nou is deze, dit, dit zijn alleen maar eva's, want uh, ze, ja. dit, dit zijn alleen maar vrouwtjes. Maar hoe in die zin wel, ja. Hoe ontdek je dat, dat, dat dit eigenlijk is... waar het hele insectenrijk begonnen is? Uh, dat noemen ze... Um, ja, evolutionaire analyse. We kijken naar hoe snel DNA-moleculen uh, DNA -moleculen veranderen in tijd. En um, door naar een, een bepaalde type DNA-moleculen te kijken... die heel langzaam veranderen, dus, maar daar, daar gaan er miljoenen jaren overheen... kunnen we een indeling maken van welke dieren later zijn ontstaan dan andere En hier is het mee en, begonnen en daar is uiteindelijk de mier, de vlieg, de wesp... Ja. Alles, alles uit voortgekomen. Precies, en ja, dat is heel bijzonder, want we, uh, andere onderzoekers denken dat uh, de enorme soortrijkdom in de, in de insecten te maken heeft met het, het, het, uh, de, de verandering van het leven van uh, water naar land. En dat, daar heeft dit dier uh, he, heel veel mee te maken gehad. Is het ook een fascinerend dier wat u betreft? Want, want het ziet er tamelijk primitief uit. Het, het kroelt, ik heb het nu al een tijdje in mijn hand. Maar als ik er naar kijk, kan er ook niet zoveel heel interessants verder ontdekken. Ja, je zou hem eigenlijk nog even moeten bekijken onder de, onder de, onder de binoculair. Dan ziet hij er heel, heel ja, eigenlijk van, van buiten de aarde komt hij bijna. Dat vind ik altijd zo'n zo interessant beest is het eigenlijk. Dus even onder de microscoop leggen? Precies, ja. Ja. ja. En dan wordt het, gaat hij echt, dan, dan triggert hij fantasie. <laughs> dan, waarom? Wat nou, je dan? Is zo, dan, dan, ja, deze heeft geen ogen en uh, is een beetje doorzichtig. En uh, ja, hij, hij, ja, het is... Ja, ik vind hem gewoon intrigerend uitzien. Maar wat me nog meer, veel meer intrigeert is de, uh, de genetica. Dus hoe hij uh, al, die, die, die, al die eigenschappen uh, heeft ontwikkeld in de, in de tijd. En dat, dat is mijn, uh, ja, daardoor ben ik enorm geïntegreerd in dit beest. Is dit genoeg om uh, alle bodemvervuiling in Nederland uh, in de komende jaren op te lossen? Gewoon een beetje graven, in een potje stoppen... Beestjes erbij kunnen we zo alle vormen van vervuiling uh, aanpakken en op spoor komen? Nou, wat heel belangrijk wordt, is uh... Kijk, dit is de, meest, uh, de, de, de, de Deze tests komt dichtst bij de uh, echte situatie, hè, in, het, in het veld. Want het, uh, andere testen, dan daar, daar moet je extracten uit bodems halen en dat is niet meer de, rea de, de, de realiteit. Maar wat we ons moeten uh, beseffen is dat springstaten niet alleen in het bodemecosysteem zitten. Er zitten ook wormen, er zitten ook uh, bacteriën en schimmels die ontzettend belangrijk zijn voor. Uh, uh, voor het maken van mineralen, voor het aanleveren van mineralen voor, voor planten. Dus eigenlijk moeten we deze test combineren met testen op andere niveaus. Uh, zodanig dat we bijvoorbeeld met vier testjes het, de, het, de alle belangrijke functies van de bodem kunnen, uh, kunnen blijven volgen. En dan hebben we een prachtige test. En dan weten we dus of we in een gifpolder zijn komen te wonen, of niet. Ja, en of we, of we die minder giftig kunnen maken. Dick Roelofs, hartelijk dank. Onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit was Labyrinth Radio voor deze week. En meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website wetenschap24.nl. U kunt ons mailen met vragen of andere kwesties. labyrintradio@vpro.nl. Volgende week zijn we er weer op dezelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik ben blij dat u geluisterd heeft en uh, wens u nog een hele mooie avond.